Twee uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Demotionair minister Leers vindt dat het nodig blijft... om de afkomst van migranten te registreren. Alleen met feiten en cijfers kan worden nagegaan... hoe het met de migranten in de Nederlandse samenleving gaat, zegt hij. Zijn reactie op een advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Die schrijft in een brief van Leers dat de overheid... de termen autochtoon en allochtoon niet meer zou moeten gebruiken... De raad vindt dat de geboorteplaats van mensen belangrijker moet zijn dan hun afkomst. En verder zegt de raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat juist de overheid terughoudend zou moeten zijn met het maken van onderscheid naar etniciteit. De politie heeft gisteravond een jongen aangehouden omdat hij een politiehelikopter had beschenen met een laserpen. De helikopter vloog op dat moment boven Montfoort. De jongen uit Linschoten was op een skatebaan in het Utrechtse dorp toen hij de helikopter vanaf de grond bescheen, de politie. Uiteindelijk is de politie Utrecht ter plaatse gegaan en op aanwijzing van de helikopterbemanning is de jongen die daar was is aangehouden. Meegenomen naar het bureau voor verhoor en tegen hem wordt seksuele gemaakt. Beschijnen van helikopters kan volgens de politie leiden tot gevaarlijke situaties. Het zicht vanuit de helikopter wordt door de laser belemmerd. Sterke stralen kunnen de bemanning zelfs verblinden. Eind vorig jaar werden twee mannen in Friesland veroordeeld tot zelfstraffen tot een half jaar voor het beschijnen van helikopters en een politiewagen. En ook in maart werd in Friesland iemand aangehouden. De politie heeft een vrouw aangehouden in het onderzoek naar de boerderijbranden in Drenthe afgelopen maart. In Gieten brandde toen een 400-jaar oude boerderij af. Een uur later ging in het buurdorp Rolde ook een historische boerderij in vlammen op. De 39-jarige vrouw uit Emmen heeft zich vanochtend zelf gemeld bij de politie. De politie kan nog niet zeggen wat haar rol precies was. De Rentse politie hield na de branden het gebied extra in de gaten. De bevolking maakte zich zorgen over de nieuwe branden. Landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Roermond. Het heeft de omroep NTR bekendgemaakt. Goedheiligman man komt met zijn zwarte pieten op zaterdag 17 november aan bij de Roerkade. De Sint heeft er zin in, zo liet hij vandaag weten. Ik kan niet wachten om aan te komen, natuurlijk, in, de, in november... om al die kinderen op de kader met hun broertjes en zusjes... en papa's en mama's en opa's en oma's weer te, te mogen begroeten. En ik heb enorm veel zin in Roermond. Maar ook in de rest van heel Nederland. De intocht wordt zoals altijd live uitgezonden op tv. Vorig jaar was de intocht in Dordrecht. In het weer tot slot. In het westen regen, in het oosten buien en soms wat zon. Temperatuur van 16 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en een aantal buien...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 Het is Radio 1. Eeho, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Middag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hij sjouwt het van kroegie naar kroegie. Al weten zijn voeten ook zeer. En iedere klant daar aan vloegie. Wilt u soms een strijd geven meneer. Vandaag is een verjaardagstaart voor alle heilssoldaten van ons land... want het leger des hels viert de 125e verjaardag. Bekend van de strijdkreet, maar nog meer van hulp aan daklozen... en andere maatschappelijke randgevallen. Welkom, Cornel Vader, directeur van Welzijns- en Gezondheidszorg... van het leger des hels. Er bestaat die strijdkreet ook al 125 jaar? Ja, zeker. Ja. We geven nog steeds uit en er zijn nog steeds mensen... die ieder weekend uh, en in de uit, op de uitgaansavonden met de strijdkreet... langs de kroegen gaan om die aan de man te brengen, zeker. Wie ook veel strijdkreten laat horen is Henk Bleker. De staatssecretaris in het demissionaire kabinet... doet een goor naar het lijsttrekkerschap van het CDA. Meneer Bleker, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met uw microfoon? Deze doet het prima. Ja, beter dan die van gisteravond, hè? Ja, maar ik kan u wel een geheim verklappen wat er komen is. Vertel, uh, De geluidsman van het CDA had het echt helemaal 100% goed op orde. Had het ook een paar keer getest. Maar wat bleek vlak voor de start van de bijeenkomst... heeft een medewerker zonder kwade bedoelingen natuurlijk, van een van de omroepen... een of ander technisch apparaat in de buurt gelegd... van een van onze technische apparaten. De publieke omroep heeft het weer gedaan? Ik zeg van één van de omroepen. Het kan ook een, een niet-publieke omroep zijn geweest, ik weet het niet. Okay. Maar het zorgt er wel voor veel irritatie. En ik, ik, ik, moet, ik verontschuldig mij ook voor alle kijkers en luisteraars... Uh, dat dat gebeurd is, want het is vervelend. Zijn ja, wij van de omroep dan misschien ook maar meteen mee verontschuldigen... als laten het onze we, schuld was? Laten we dat gewoon doen. Overigens uh, wil ik ook bijzonder uw gast, de heer Vader, groeten... want volgens mij hebben wij elkaar wel eens ontmoet in Groningen... toen ik mij nog in Groningen bezighield met de jeugdzorg. Zeker, Henk. dankjewel voor de felicitaties. Ja, hartelijk gefeliciteerd. En uh, ik, kan, uh, ik kan ook uit eigen ervaring uh, destijds als bestuurder in Groningen melden... Hoe praktisch uh, ja, het leger des heils, waar het gaat om de jeugdzorg... de gezinscoaches en dat soort uh, initiatieven ontzettend goed werk uh, verrichten. Alleen maar complimenten, complimenten, complimenten. We gaan het ook nog hebben over Madurodam. Veel mensen denken dan terug aan hun kindertijd. Lekker een dagje weg met het hele gezin. Miniatuur attractiepark ademde nostalgie, maar ook albolligheid. Maar na een opknopbeurt lijkt Madurodam terug van weg geweest. Joris van Rijk, u bent directeur van Madurodam. Wat is de meest schokkende vernieuwing? Nou ja, we hebben heel veel doedingen toegevoegd. Dus dat betekent dat je tegenwoordig met uh, rode wangetjes en uh, zweet op het voorhoofd... ...maar duur dan verlaat. En dat is uh, anders dan de afgelopen 59 jaar. En wat is er niet meer te zien, wat we vroeger wel konden zien? Nou, we hebben heel veel van het oude ook behouden. Uh, maar wat niet meer te zien is, is uh, Diergaarden Die uh, was uh, oud en versleten en stond niet voor een uh, uniek Hollands fenomeen. Dus die hebben we laten gaan. Zit hij erin of toch niet? Met de Europese kampioenschappen voetballen in het vooruitzicht. schicht... de discussie weer op of scheidsrechters extra ogen moeten krijgen... met technische hulpmiddelen. Historicus Fik Meijer neemt tegen drie uur met ons een paar omstreden... doelpunten uit de geschiedenis door in de tijdmachine. Heb je al last van de oranje koorts, Fik? Uh, ik kijk er wel naar uit. Ik heb gisteren ook met verbazing kennis genomen van de 36 namen... we hele jonge jongens zitten. Ja. En het meest vrolijke vond ik dat ze de reservekeeper van Ajax wel hebben opgenomen en de keeper van Ajax niet. Ja, maar dat heeft de bondscoach wel weer uitgelegd gisteravond. Ja, ja, hij wilde gewoon een keer met hem kennis maken. Het was niet zo dat hij echt mee mag. Dat wist hij eigenlijk van tevoren al wel. Ja. Nou ja. ja. Goed. Onze dichter vandaag is Paul en Zijn gedicht hoort u tegen drie. En als u een vragen of een opmerking heeft, gaat dan naar de website. Dit is het dag.nu. Of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Henk Bleker, een van de kandidaten om lijsttrekker te worden bij het CDA. Hoe gaat het met u? Prima. Ja? Ja. Weet u het zeker? Ja. Wij, wij, wij, wij vroegen ons dat een beetje af. Waarom? Nou ja, omdat u zich wel in een avontuur heeft gestort. Dat is ook zo. En uh, ik heb er ook uh, lang over nagedacht, en, uh, ongeveer een week. En, uh, dat is lang in uw geval? <laughs> ja, het is bij mij lang. Okay. En op uh, Koninginnedag was het ontzettend mooi, was ik in Groningen. En uh, aan het eind van Koninginnedag heb ik gedacht, ik doe het niet. En uh, toen werd het dinsdag en toen begon ik weer te twijfelen. Dan heb je weer contact met deze en vergenen. Nee, nou ja, u had, het is u had, zo uitgepakt. Ja, u had van tevoren een beetje de criteria aangegeven. Van als er nou onvoldoende goede kandidaten zijn, dan doe ik mee. Ja, ik had in januari al gezegd. Van, uh, toen ging het helemaal niet om een lijsttrekkersverkiezing. maar gewoon omdat het partijbestuur kandidaten zou vragen. Uh, toen heb ik gezegd van... Uh, ik vind dat andere mensen zich beschikbaar moeten stellen... en andere mensen gevraagd moeten worden. En uh, toen heb ik ook verschillende namen genoemd... die naar mijn gevoel als eerste gevraagd zouden moeten worden. Ja. En uh, ik ben ook helemaal niet door het partijbestuur gevraagd. Niemand is door het partijbestuur gevraagd... behalve de heer De Jager. Uh, heb ik begrepen. Die is officieel gevraagd, ja? Ja, dat heb ik begrepen. En dat vind ik ook heel terecht, trouwens. Oké. Okay. Um, um, dus het is een open situatie die, die er is ontstaan. Het is namelijk verkiezingen. En daar kunnen... Uh, daar kun je je melden. Uh, en dat heb ik op het allerlaatste moment uh, gedaan. En u zei van, ik, ik had besloten van niet. Maar toen ben ik gaan praten met deze en genen. En toen ben ik toch weer gaan twijfelen. Met Wie waren deze en genen? Nou, bijvoorbeeld mijn zoon. Die heeft grote invloed op u? Heel veel. <laughs> die, die, zei, heb... die zei, doe maar. Ja, mijn zoon is ook een beetje van de aanval. Van, kom op. Uh, uh, uh, het is mooi wanneer er een, uh, een ploeg kandidaten staat en die dan in die eerste week, twee week... Uh, gezamenlijk uh, ja, met verschillende accenten en tonen uh, het CDA-verhaal vertelt. Dus jij hebt ook je eigen geluid, was zijn verhaal. Laat het geluid nou gewoon horen en we zien wel wat schipstrand. Maar gaat u er dan voor om te winnen of meer om die diversiteit aan te brengen? Als ik meedoe, ga ik door om te winnen, ja. ja. Heeft u het gevoel dat uw kandidatuur goed is gevallen? Geen idee. Uh, want u bent op vakantie geweest of zo? Of was u niet in het land? Ik heb het niet gevraagd. Maar u hoort toch van alles, neem ik aan. Ach, ik lees wel wat. Ik zal u zeggen wat mij het meest positief heeft getroffen. Dat was uh, een uh, tekst van Ibrahim Wijbinga. Dat is een, uh, een jonge man uit de Eindhoven-omgeving. CDA-raad zit, uh, als ik het wel heb. Ja, moslim. Yeah. moslim, met wie ik ook heel veel contact heb gehad... in de periode van uh, wel of niet meedoen aan het kabinet... VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV... Mm -hmm. Uh, en die, jongen die, heeft, uh, die jonge man heeft in de Volkskrant geschreven... Uh, dat ik in ieder geval uh, een van de CDA's ben geweest... die altijd het nauwe contact met uh, ook de moslimgemeenschap... met de minderheden heeft uh, onderhouden en gelegd. Ja. Uh, en ik ben gisteren nog weer uitgenodigd... voor een bijeenkomst van Marokkaanse ondernemers in Nederland... om um, daar uh, uh, een beeld te krijgen van hoe uh, Marokkaanse jonge ondernemers... zich in Nederland uh, ontwikkelen. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat soort dingen... Ja, wat was uw vraag eigenlijk? Hoe u zelf de indruk heeft dat uw kandidatuur is gevallen? Nou, dat vond ik dus wel positief. Ik heb ook iets gelezen van mevrouw Annie Schreijer. Uh, in het openbaar, uh, laten we zeggen, vooraanstaand voormalig CDA-Kamerlid. In het oosten van het land. En dat was ook positief. Dus ja. uh, ook in het openbaar hebben zich een aantal mensen positief uitgelaten. Zonder overigens anderen minder te vinden, hoor. Dat hoeft ook helemaal niet, maar nee. ik heb wel het gevoel... Uh, dat ik het niet voor niks doe. Nee, maar u zei ook zelf bij de presentatie... ik heb een paar littekens. U neemt wel het risico dat iedereen weer over die littekens gaat zeuren. Ja, ik weet zeker dat u het niet doet. En waarom niet? Omdat anderen er al zoveel over gesproken hebben. Ja, maar nog niet met u zelf. Het is het eerste interview dat u geeft, denk ik, los van de, de presentatie. Uh, dus ik zat me wel af te vragen hoe u daar zelf naar kijkt. Ja, ik zie het zo. Ik ben op uh, 10 juni 2010, plotsklaps vanuit het niets uh, partijvoorzitter geworden... van een partij in de meest moeilijke periode die je je kon voorstellen. En dat was een hachelijk avontuur uh, tot en met het congres. Ik heb het congres toen geïnitieerd zelf... omdat ik vond dat over de kabinetsdeelname in welke vorm dan ook... de leden zich zouden moeten uitspreken. Er waren er bijna 5000. Ja daarna ben ik staatssecretaris uh, ja, geworden. misschien kunnen we daar even blijven. M uh, meneer Verhagen heeft inmiddels gezegd dat was een politieke inschattingsfout van ons dat we samen gingen met de PVV, samen gingen werken. Bent u dat met hem eens? Nou, heb ik hem nog niet horen zeggen, maar ik denk wel op met Witman, vorige week. Oké, okay, ik zie het als volgt: um, er was op dat moment waren er kennelijk geen reële andere opties, uh, bijvoorbeeld de, de, een, een regenboogcoalitie met uh, VVD en uh, GroenLinks, D66, ChristenUnie, CDA was niet in beeld. Een middencoalitie... Nou ja, dat wilde, wilde dat wel, hè? Midden, ja, dat wilde de heer Balken en dat trouwens ook. Ik heb me daar zelf ook positief over uitgelaten. Na het uh, mislukken van Paas Plus heb ik me destijds uitgelaten voor een middencoalitie. Laten we die eerst maar eens onderzoeken. VVD, ja. CDA, Partij ja. van de Arbeid. Dit kon allemaal niet en het moest allemaal niet. En uh, uh, wij hebben toen gekozen toch voor een regeringsdeelname in de minderheidscoalitie. En we moeten ook vaststellen dat in dat, anderhal dat anderhalf jaar... er ook een aantal belangrijke dingen door ja. de minderheidsregering VVD zijn gerealiseerd. Waaronder ik, ik, de 18 miljard bezuinigen was bikkelhard nodig. Ja. Veiligheid, ja. minder regels, minder bureaucratie. Ik kon u eigenlijk zeggen, ik zou het weer doen. Nou, de combinatie met de VVD, uh, die vind ik heel positief. Ja, nee, dat vroeg ik niet. Ik vroeg deze constructie. want je nee, die moet, zou ik niet weer doen. Ook niet in de vergelijkbare situatie. Nee, want, nee, want wat is gebleken? Uh, en de ervaring die moet je ook meenemen. De ervaring heeft met name de laatste twee maanden uitgewezen... dat A, de PVV zeer opzichtig een aantal paden ging bewandelen... die niet goed zijn voor Nederland en waar wij als CDA ook niks van moeten hebben. Was dat nieuw? Nou, dat werd in ieder geval wel, het was wel een opeenstapeling van vond ik, uh, hmm. foute, foute zaken. Zoals het Polen-meldpunt. Ja. Uh, uh, Waar niemand bracht, afstand van durfde te nemen. Uh, zoals het beledigen van, van de president van, uh, van, van Turkije. Wat hij heel, heel, over de premier ook al wel eerder heeft gedaan. En vervolgens liep hij ook nog op het cruciale moment weg... Ja. toen het maar, ging om het oplossen van financiële als ik, probleem. Als ik, als ik even mag onderbreken. Is het dan niet vreemd dat juist drie kandidaten... de heer Harsma Buma, u en mevrouw Spies die met de PVV hebben samengewerkt. Dat die kandidaat zijn en niet iemand van het andere kant. Bijvoorbeeld op Klink. Ja, dat, die vraag moet u stellen aan de heer Klink. Jawel, maar het is voor het CDA natuurlijk, lijkt mij niet goed. Want nu blijft altijd de, de, de geur hangen van... ja, mensen die draaien mee, mevrouw Spies met het boerka U heeft ook het een en ander gezegd. Uh, dan... En dat is toch jammer? Nou, ik ben, kijk, ik, ik ben voor een, een, een, een, het CDA als volkspartij die klip en klaar is. En ik heb gezegd... Ja, we, we, hebben nu... een aantal, we hebben een aantal goede dingen gedaan de afgelopen anderhalf jaar in dit kabinet. Ook voor, onder, ook voor, voor het midden- en kleinbedrijf, voor de ondernemers. Ja, dat zegt u, ik zou het bijna dat, weer doen. Dat is één. Dus het beleid, het beleid deugde op een reeks van punten, uh, geheel volgens de inzichten van het CDA. Alleen de constructie, de gedoogsteun van de PVV. De PVV heeft zich het eerste jaar gehouden aan de afspraken op financieel terrein. En in de eindfase is men weggelopen. Dus dat is de ervaring waarmee we zitten. En uh, daarom zeg ik, uh, dat kan dus niet uh, herhaald uh, nee, worden. Maar, maar, en, en voor de rest is het zo, we hebben 60.000 leden. Uh, 68% daarvan uh, heeft ingestemd met de constructie zoals we die ja. anderhalf jaar geleden zijn gekend. En 32% niet. En die leden, die vind ik, die zijn allemaal gelijk. Of het nou... Of ze nou voor of tegen deze constructie waren. Ja, maar nog even voor de helderheid. U neemt die woorden politieke inschattingsfout... over de betrouwbaarheid van de PVV niet over. Nou, wel uh, laat ik zeggen, Ik denk dat de laatste twee maanden... Uh, ja, verwachten... maar die fout die maak, je, die maak je op het moment dat je een, een, een relatie met ze nee, aangaat. Ik heb, ik, nee, dat, dat, uh, dat vindt u niet. Nee. Dat, dat, dat is, dat is niet nee. Stel, u wint het. Wat gaat er dan veranderen bij het CDA? Wat wordt er anders als Henk Bleken de baas wordt? 75 van de CDA-kiezers is van oordeel dat het CDA onduidelijk is. Geen heldere, duidelijke standpunten. Hmm. En uh, dat is het eerste waar ik aan wil werken: helderheid, duidelijkheid. Geen, geen halfzachte standpunten, niet ergens tussenin gaan zitten, maar gewoon helder en duidelijk. Maar dat u is bent het in de afgelopen tijd nog wel eens van mening veranderd? Ik ben helder en duidelijk waar het gaat om, bijvoorbeeld, hoe we tegen het, uh, de prestaties van de regering uh, VVD-CDA aankijken. Daar, uh, daar, daar ben ik volstrekt helder over. Ja, ja. En in het algemeen is dacht ik het beeld van mij niet dat ik uh, vage teksten uitspreek. Maar nee, maar ze tekst. veranderen wel eens. Eerst zou u geen staatssecretaris worden, toen werd u het wel. Eerst zou u geen lijsttrekker worden, toen werd u het wel. Maar weet, weet, weet u... Uh, voor mij mag het allemaal, maar dan nee, is... laat ik zeggen, uh, laat ik zeggen uh, uh, op het moment dat mij echt serieus iets gevraagd wordt... dan ga ik er serieus over nadenken. Daarvoor is het voor mij gewoon niet in beeld. Nee. Die, hele, die hele kwestie van die lijsttrekkersverkiezing... dat is anderhalve week oud. Donderdag een week geleden heeft de partijvoorzitter mevrouw Peter omgezegd, er is een lijsttrekkersverkiezing. Op dat moment ben ik gaan nadenken over de vraag, ja. doe ik daaraan mee? En dat was uit, afhankelijk. Nee, en woensdag, donderdag, vlak voor de versluiting van de termijn, heb ik gezegd, kom op, euh, doe mee euh, en versterk de ploeg die er nu staat. Of verbreed de ploeg die er nu staat. Geef dus een voorbeeld, meneer Bleker, van wat dan een standpunt is, wat, wat nu onduidelijk is, waarvan u zegt, nou, dat ga ik dus zo verwoorden en dan weet iedereen waar het om gaat. Nou, ik heb het uh, gisteren gedaan ten aanzien van bijvoorbeeld uh, uh, het punt van uh, de duurzaamheid. Dat is uh, zo'n zo algemeen uh, begrip. U zegt geen kernenergie uh, En uh, meer. Ik zeg van, uh, zet nu volledig in op regionale en lokale initiatieven voor duurzame energie. Uh, vanuit de agrarische sector, zonne-energie, windenergie. En laat het nou, dat gebeuren, niet door individuele ondernemers... maar door coöperaties ja. in de regio, zodat iedereen er ook... Een voordeel bij maar het. is dat nou een standpunt waarvan u denkt dat de kiezers uh, helderheid daarover willen? Gaat het dan niet veel meer over wat vindt het CDA van immigratie? Wat vindt het CDA van de islam? Dat ja. zijn toch veel meer onderwerpen waar de kiezers uh, van ja, zeker dan, dan, dan wil ik ook wel iets zeggen over, over de, de, de islam. Um, er is heel heel me ja. gisteren gevraagd wat is de C van het CDA. Ja, consensus, zei u toen. En ik heb gezegd. Nee, ik heb gezegd. Um, en dat zal ik ook nu, nu nog wat verduidelijken. Wij leven in een multireligieuze samenleving. Het CDA is voor grondrechten en rechten... waarbij het geloof van een ieder welk geloof dan ook beschermd wordt. Ja. Het geloof is een belangrijke inspiratiebron voor mensen. Een positieve inspiratiebron voor mensen. Dat is het uitgangspunt van het CDA. Dus wij kunnen... Uh, we heten christelijk democratisch appel, maar desal of Christen democratisch appel. Ja. Maar voor alle duidelijkheid, wij staan voor respect, bescherming van de rechten van de geloven, ongeacht de aard van het geloof in ons land. Ja, maar consensus is dus niet de goede vertaling van. Nou, dat was een heel ander punt. Ik heb gezegd: in Nederland is de afgelopen dertig jaar consensus ontstaan door verschillende politieke uh, stromingen en kabinetten... over een aantal morele en ethische kwesties in ons land. Bijvoorbeeld energie, ja, ja. bijvoorbeeld abortus... bijvoorbeeld het vraagstuk dat je niet verplicht bent... om altijd op zondag te werken. En die consensus, daar moeten we eens een keer van zeggen... dat is zeer goed geweest en dat moeten we bewaren, beschermen en behouden. En dan moeten we vanuit de dus politiek ook niet ja, weer aan gaan morrelen. Nee, bijvoorbeeld ook die euthanasiewet waar de CDA tegen gestemd heeft toen. Daarvan zegt u, dat is een goede wet, die moeten we houden zo. Het is nu, en er is consensus bereikt, en hou dat nu zo op orde. Okay. Dat is als het ware een soort van, van sociaal fundament, moreel fundament... Uh, van de samenleving. En uh, ik ben blij dat we in de afgelopen kabinetsperiode... Uh, ook mede met steun van, uh, van, van bijvoorbeeld de SGP... met elkaar hebben gezegd, laten we dat... Behouden en bewaren. Dat geeft zekerheid en duidelijkheid voor een ieder. We hebben nog heel veel vragen, maar de campagne is nog lang. Gaat u er ook van genieten, denkt u? Ja, meestal wel. Maar nu nee, even niet. <laughs> even niet. Ah, dat u... komt wel weer. Ja, nee. Ik, ik... <laughs> ja. Dat nee. komt wel weer. We zeggen, ik, ik hou wel van campagne voeren. En uh, het zijn ook gewoon leuke mensen met wie je uh, aan tafel uh, staat of aan tafel zit. Okay. En uh, laat ik zeggen. Uh, uh, Heel veel plezier, the, the zeggen win, wij. The winner takes it all, maar we blijven uh, vrienden en elkaar steunen. Oké. Okay. Straks horen we hoe Maduro erin is geslaagd om van het albollige imago af te komen. Nu eerst jarige heilsoldaten. Mijn definitie van armoede zou zijn als mensen eigenlijk onder het meest noodzakelijk in hun leven... dat niet krijgen wat dient voor voeding, kleding, warmte en wat toch voor mens nodig is. Cornel Vader, directeur van Welzijn en Zorg van het Leger des Heils. Dat waren twee clichés van het Leger des Heils. Nou ja, clichés, wat oneerbiedig. Brassbandmuziek en Major Boshart. Wat, wat ontbreekt er nog? Nee, dit hoort er echt helemaal bij. We zijn uh, daarnaast ook een hele innovatieve en hippe organisatie, hoor. Wat je Net hoort zo dan... hip als Dam? Nou, dat denk ik zeker. Overigens, ik kom er graag, en het doet mij ook aan mijn kindertijd uh, denken. Er is trouwens ook een muziekorps van het leger. Dat is heils te vinden in Madurodam. Okay. En ik herinner me als kind dat als je daar een dubbeltje in gooide... dat er zelfs muziek uitkwam. Oh, ja? dus dat, dat is nog steeds de, zo. Is dat er nog? Dat, nou, ja, ja. kijk. Okay. Dus, geweldig. Die, uh, die wat ding... moest er in? Een dubbeltje? Een dubbeltje toen de tijd, Dat ja. zal meer geworden zijn. Dat is nog steeds een dubbeltje. <laughs> okay. Maar dat heeft niemand meer. Een euro dubbeltje. Oh, een euro ja. Ja. Toen ja. de Toentertijd was de, was de opbrengst zelfs voor onze organisatie. Ik durf niet te vragen of dat nu nog zo is. Zijn maar zijn nog steeds goede doelen. Ja, oké. Okay. Maar u zegt, we zijn, we zijn niet alleen maar albollig. Uh, we doen ook hele nieuwe dingen. Zeker. Maar u kijkt nu met deze verjaardag, 125 jaar, natuurlijk ook wel terug op, op, op het verleden. Ja, we kijken even terug, maar we willen ook heel snel kijken... naar wat ons allemaal nog te wachten staat aan mooie nieuwe dingen. Het klopt. Uh, een van de dingen die we zojuist hoorden was de, de stem ook van, uh, van Major Boshart. Ja. Uh, major Boshart is natuurlijk al een aantal jaren geleden overleden. Maar haar gedachtegoed van dichtbij de mensen, gezelligheid... oog voor de persoon van de mensen, ze kende iedereen in de binnenstad... Van Amsterdam had voor iedereen een goed woord. Wist ook wat er in de, in de huizen en in de persoonlijke levens van mensen omging. En wist daar ook altijd bij aan te sluiten. Zij ja, ja, was ook eigenlijk een, een prachtig, prachtig boegbeeld voor u. Absoluut. U heeft eigenlijk niet een opvolger voor haar, hè? Nee, niet in, de, niet in een persoon een vorm gegeven, Wel in allerlei uitingen, allerlei activiteiten die we doen. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat wij... Het gaat ook over voetbal... Dat het leger zelfs een van de initiatiefnemers is van de Dutch Street Cup. Voorheen de Dutch Homeless Cup. Samen met de KNVB, het ministerie van VWS en het leger zelfs zijn we op 19 plaatsen in Nederland. Gewoon met een voetbalcompetitie. Dat bezig. doet u ook nog. Dat ja. doen we ook. Even ja. over het feest. Want er ja. komt een uh, feest dit weekend met de koningin. Koningin Beatrix als eregast. Umberto Tan als presentator. Heel uitbundig feest. Um, past dat eigenlijk wel een beetje bij, bij, bij dat beeld van, van de sobere organisatie die u bent? Ja, de, de dingen die we normaal gesproken door het jaar heen... druppelsgewijs doen, die hebben we nu samengebald in één weekend. Dus het Major Boshaard Gala... Uh, waar uh, cliënten op een professionele manier naartoe worden geleid... om een performance daar op het podium aan de Westengasfabriek uh, uh, op te voeren. Dat, dat gaat maanden aan vooraf. Een professionele jury, het is ook een professionele productie die daar wordt uh, neergezet. Dat doen we sowieso, jaarlijks uh, al een groot muziekfestival op de zaterdagavond... en het alternatieve songfestival, de andere finale op zondagmiddag... ook die wordt uh, opgenomen en uitgezonden op de avond van het Eurovisie Songfestival. Ja, we doet het nu allemaal in één. We, doen het allemaal in de, we pakken het inderdaad wel uit. Dus in die zin, het is en feest. Uh, we, zijn, we zijn dankbaar, alleen elk ogenblik... Uh, Elke dag realiseren we ons ook dat we met tienduizenden mensen te maken hebben... die ook op onze zorg zijn aangewezen. Dat is altijd de keerzijde. Je we bent blij dat je het kan feest. doen. Ja. Maar ja, er is ook een andere kant. Het is wel ook keihard nodig. Ja, maar we begrepen ook dat er een klein beetje gemoor was in, bij de korpsen in het land. Die zeiden, ja, dit is wel een beetje over de top, zo'n groot feest. Of heeft u dat niet gehoord? Nou, ik heb het niet gehoord, hoor. Mensen zijn ook blij. We horen bij die organisatie. We zijn blij met die organisatie. We zijn blij dat we er mogen werken. We werken met 6000 professionals, ook met 6000 leden die aangesloten zijn bij de kerkelijke organisatie. En nog heel veel mensen meer die goede gevers zijn... die hun kleding uh, geven. Er zijn een paar honderdduizend donateurs. Er zijn met, eigenlijk zijn we met veel meer. Er zijn ook veel mensen die zeggen... mag ik ook wat doen uh, om uh, zeg maar de nood te lenigen in deze wereld? Het gaat niet alleen om die boterham of om de, die kleding... Uh, Majo Bos verwoordde dat denk ik erg goed. Nou, het onderwijs. gevoel dat je erbij hoort, dat er op je wordt gewacht, dat er rekening met je wordt gehouden, dat er iemand is die naar je omkijkt of op je wacht, dat is, dat is nog veel belangrijker. En die zijn er gelukkig veel meer dan die duizenden die sowieso al met ons meewerken. Ja. 125 jaar geleden. Hoe is, hoe is het toen begonnen in Nederland? Er zijn een paar mensen geweest. Gerrit Govaars als, uh, als Nederlander die zag wel wat in die organisatie. Wat het begon die in Engeland. Uit... He, het begon in Engeland heel goed. Uh, nog veel langer geleden dan die 125, maar in 1887 was dat dus ook in Nederland. In de Gerard-Douwstraat. Uh, in Amsterdam. Uh, uh, het pand is er nog steeds. En we gaan aanstaande zaterdag ook in Mars trekken we daar. Dus ook nog weer allemaal oude beelden. Dat gaat allemaal gebeuren dit weekend. We doen dat nog een keer met 180 muzikanten in een lange Mars door de stad heen, via de Dam... Um, gaan we naar die Wester gasfabriek. Er waren een paar mensen die zich aangesproken voelden... door dat hele praktische geloof. Handen uit de mouwen en er zijn voor de mensen. En hij begon daarmee ook gewoon met een, met een viool. En er was een accordeonist bij. Dat is dus nog wel heel wat anders dan die braasmuziek. We hebben tegenwoordig onze praisebands. En we spelen de meest moderne muziek, hoor. Uh, dus dat is ook allemaal te vinden binnen het regelshuis. Uh, nee, dat oude we. dat zal het niet meer zeggen. Nou, dat, dat is heel goed. Ik zal het zelf nooit, nooit noemen. Maar dat speelt ook allemaal. Maar het dus, begon dus met muziek. Zeker. En dan eh, op straat muziek maken? Ja. En, en dan het, en, het evangelie verkondigen? En, en praktische handen en voeten geven. En die combinatie is nog altijd aanwezig? Die is altijd nog aanwezig. En u zelf komt uit een familie van Leger ja. des u, bij, alle Uw grootouders, alle vier de grootouders kwamen uit het Leger des Is lop. het voor u altijd duidelijk geweest dat u daar ook in verder wilde? Of heeft u ook een, ja, een fase gehad waarin u dacht, nou ik ga iets anders doen? Nou, dat is wel zo. Veel, veel jonge mensen, en dat geldt voor mij ook hoor... die hebben best even een poosje wat afstand uh, genomen. Wat, wat, wat kritisch. Nou ja, kritisch moet je altijd wel blijven, ben ik ook. Um, maar de muziek heeft mij wel vastgehouden. Ik ben een van die voorbeelden binnen het Leger die toch vanwege dat, dat spelen van dat muziekinstrument... en het aangetrokken worden door, door, door die muziek... Wat speelt en, u? Ja, nu niet meer hoor, ik heb er helemaal geen tijd wat meer voor. Wat speelde u? En, ja, ik speelde schuiftrombonnen, dat was mijn instrument... en ik vond het fantastisch. Mijn vader was kapelmeester... Um, nou ja, die heeft ook wel gezegd... ja, oplet, Cornel, erbij blijven. Um, nou, dat is wel een lijntje geweest dat me heeft vastgehouden. Maar dat had ook ergens anders gekund. Dat kan ook bij de tap toe of uh, wij doen ze dat nog meer. Oh ja, ik was daar ook wel lid van. Een he? leuke jazzband ja. misschien? Ja, daar ja. was ik ook wel lid van. Ja. Dus, maar, maar wat bedoelt u, dat heeft me vastgehouden. U was eigenlijk een beetje de band met het leger kwijt. Alleen die muziek nog. En daar koos u er toch voor om dat nou weer bij het leger te blijven doen. Ja, het heeft ook iets te maken met toch... Uh, ik ben opgegroeid in zo'n nest hè, van heilssoldaten die zeggen: ja, je geloof kan je alleen maar uh, praktisch uh, ook uh, tot uitdrukking brengen. Dus met hart en hand. Op een gegeven moment uh, kwam de Sociale Academie. Ja, dat, dus je wil ook iets doen. Nou, dat is dan gebleven. En op die manier heeft het, uh, heeft het uh, elkaar weer gevonden. En lukt het nog altijd om jonge mensen zover te krijgen dat ze zo'n, u heeft nu ook zo'n mooi uniform aan, maar ja. Ik kan me voorstellen dat iemand van twintig denkt, ja, zo'n uniform... Ik wil best Z bij het leger, maar, maar zo niet zo'n uniform... Zo uniform. Zijn, er zijn er nog mensen te vinden die dat willen? Ja, er zijn nog steeds die, uh, die, dat, uh, die dat willen. Jonge mensen, overigens gaat uh, dat wat er in de wereld gebeurt... ook in kerkelijk Nederland, gaat ons natuurlijk niet voorbij. U vergrijst ook en u wordt ook kleiner. Als kerkelijke tak is dat zo. Uh, als professionele tak uh, groeien we. Dus we hebben geen enkele moeite om professionals te vinden... Nee, die met wat ons het is, willen werken. voor de duidelijkheid is, u bent een kerkelijke organisatie... maar de mens, niet iedereen die bij u werkt is ook lid van die kerk. De meeste mensen niet. De meeste mensen niet? Nee, 6000 medewerkers en een heel klein percentage hoort ook tot die kerk. Ja. Verder werken we met duizenden mensen die dwars door het kerkelijk Nederland... Uh, hun, hun geloof beleven van, van, van, van de katholieken en maar de protestanten. Maar bij de kerk hoort moet je dan zo'n uniform aan? Nee, en, dat moet niet. Dat hoeft niet? Nee, het is okay. een teken van dat wat je beleeft en gelooft... En ik draag dat uniform met trots. We hebben trouwens allerlei varianten. Staat hoor. u ook goed hoor. Maar zijn er ook nog jonge mensen die het aan willen trainen? Oh zeker. Ja? Ja, ja. We hebben ook shirts en fleece en, en, en allerlei andere vormen. Ah. Dus we passen in die zin ook ah. wel aan. De mensen en mensen trekken dat wel aan hoor. En helpt het ook als je, als je bij die kerkgenootschap hoort dat je dan uh, een betere carrière kan maken in het leger? Nee, dat is niet zo. Nee. We, we, we doen wel een beroep op onze mensen die ook bij die kerkelijke takken uh, aangesloten zijn. Als je een beroep hebt geleerd, mensen, maak werk van je geloof. Kom bij ons werken. Maar dat, oh nee, dat doet u bij de delen van het kreeggenootschap? Ja. Ja. Maar dan word je niet meteen, niet meteen de baas ergens? Nee, dat zeker niet. Ik kan de woorden van de heer Vader wel onderschrijven. Ik liep iedere ochtend in Amsterdam liep ik van het station de Spuistraat op. En er was een opvanghuis van het leger des Heils. Ja, dat is daar al jaren. En dan loop je dan langs en zie je aan de ene kant... het Sonesta Hotel of Okura ja. Hotel, weet ik hoe het heet. Ja. Sonesta, en dan zie je meteen de tegenstelling tussen rijk en arm. En dan zag je daar altijd jonge medewerkers... van het Leger des Heils... die daar dan ja, toch de, het, het aangespoelde wrakhout van de samenleving opvangen. Mm. En dan heb ik altijd enorm diep respect gehad... dag in dag uit, of je s ochtends om acht uur daar liep... of s'avonds om elf uur, altijd werden mensen opgenomen. Dus ik denk, zo'n organisatie ja, die verdient wel een lustrum. Ja. Meneer Vader, uh, u bent nog net zo hard nodig als 125 jaar geleden? Ja, dat denk ik wel. 35.000 mensen zei ik, die doen jaarlijks een beroep op ons... of worden naar ons gestuurd. Uh, het zij op indicatie, het zij uh, in naam van de koningin... of een of ander indicatieorgaan, stuurt ook mensen naar ons. Dus uh, nog 35.000 uh, per jaar. Dat is een heleboel. Uh, dus toen het leger zelfs begon in 1887 in Nederland... keken mensen natuurlijk wel wat, met wat vreemde ogen naar die club... die dan ook nog zingt en op straat en een uniform heeft... Vrij kort daarna heeft het Leger des Heils de, de alle zalen en alle vestigingen opengesteld. In een hele strenge winter. En dat heeft ook wel het beeld bepaald uh, dat het Leger des Hils ook is voor de zwakste van de samenleving. Het heeft gewoon een hele goede naam. Nog dat is altijd. zo, daar zijn we ook heel blij mee. Goed. Nou, veel plezier bij het feest. Hartelijk dank. Na het nieuwsoverzicht van half drie horen we hoe Madurodam erin geslaagd is... om weer een aantrekkelijk attractiepark te worden. En met historicus Fik Meijer praten we over de vraag hoe het komt... dat in het voetbal nog altijd technische hulpmiddelen taboe zijn voor een scheidsrechter. Nu eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De rechtbank in Den Haag heeft een 39-jarige man uit Soetermeer veroordeeld tot 16 jaar cel met tbs en dwangverpleging voor het verminken van zijn ex-vrouw met zwavelzuur. De man had de vrouw vastgebonden en met de stof overgoten. Volgens de rechtbank nam de man bewust het risico dat de vrouw zou kunnen overlijden. Het slachtoffer raakte ernstig verminkt in haar gezicht. De afkomst van migranten moet geregistreerd blijven worden... zodat kan worden nagegaan hoe het met de migranten... in de Nederlandse samenleving gaat, zegt demissionair minister Leers... naar aanleiding van een brief van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Die schrijft dat de overheid de termen autochtoon en allochtoon... niet meer zou moeten gebruiken, omdat de geboorteplaats van mensen... belangrijker zou moeten zijn dan de afkomst. En de geestelijke gezondheidszorg kan effectiever worden ingericht. Het Trimbels Instituut en het Nivel schrijven in een advies... aan het ministerie van Volksgezondheid... dat het mogelijk is om meer eerste lijn zorg te leveren... voor hetzelfde budget. En dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANUB, verkeersinformatie Op de ring van Amsterdam, de A10, staat een auto in brand. Dat is richting Den Haag. Er staat file tussen de rij en Knopen Den Nieuwe meer. Twee kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de Cornel Vader. Hij is directeur bij het jarige Leger des Heils. Joris van Dijk heeft Maduro Dam uit de slop getrokken. En historicus Fik Meijer. Met hem gaan we in de tijdmachine stappen... om te praten over discutabele doelpunten in grote voetbalwedstrijden. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. Of bezoek onze website ditistedag.nu. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam. Ze zijn al wat dacht uit Maduro Dam. Goed, Zo gezongen. Wim Zonneveld, ooit een van de meest bekende attracties van ons land. Maduro Dam. Joris van Dijk, directeur van Maduro Dam. Is dat nou leuk om te horen? Of denkt u nou dat ze nou net het imago waar ik van af wil? Ja, ik, ik vind dit echt een schitterend liedje. Ja, daar krijg ik wel van. Ja? ja? Ja. Ondanks het feit dat het wel uit de jaren 50 is. Beetje oudbollig. Beetje truttig. Ja, nou ja, we hebben toen wij 31 oktober sloten voor uh, de vijf maanden durende verbouwing. Hebben we een uh, dame in een hele grote rood-wit-blauw jurk het refrein van uh, Margootje laten zingen. En daar hebben we een rapper tussen geplakt, die een beetje alle la Alibé dan de huidige tijd voor zijn rekening nam. En ik denk dat dat een hele mooie metafoor is voor waar Mergotje dan voor staat. We hebben het uh, goede behouden en we hebben er iets eigen tijds aan toegevoegd. Eigenlijk hetzelfde als bij het leger. Ja, ja, grote ja. overeenkomst. Ja, ja. Want u heeft die vijf maanden gebruikt om, dat, om het park te verbouwen. Wat, wat is er allemaal uh, aan gedaan? Ja, want ik hoorde de hele tijd het woord oudbollig. En dan word ik een beetje zenuwachtig. <laughs> ja, daarom zeggen we het ook steeds. Ja, ja. Dat woord hebben we eigenlijk niet veel teruggehoord. Wat mensen zeiden was... Madurdam staat voor ons voor iets unieks, iets creatiefs. Oerhollands en een beetje een nostalgisch gevoel. Maar de nou. mensen kwamen niet Nou ja, precies. En dan zaten we altijd vrolijk te knikken. Van nou, prachtig, park. waarom komt u dan niet? En zeiden ja, het is een beetje saai. He, dat wandelen langs marquettes met de handjes op de rug, nergens aankomen, dat, dat is een beetje uit de tijd. Dus er moesten doedingen bij. Dus uit de tijd is eigenlijk gewoon een ander woord voor abol. Ja, nou ja, goed. Ze zeiden <laughs> van ga vooral er wat mee doen. Dat was eigenlijk de ja, boodschap. Doedingen. Ja, doe want dingen. mensen die, die komen naar zo'n park, die willen niet alleen maar kijken, ze willen ook gewoon iets kunnen, kunnen ondernemen in zo'n park. Ja, daar komt ja. het neer. Wat kan je dan nu doen in Maduro dan? Ja, samen actief beleven. Dat is dan belangrijk voor mensen. Anno, nu als ze een dagje uitgaan. Uh, en wat we hebben gedaan, is we hebben geprobeerd de verhalen van Nederland tot leven te brengen. En uh, dat doen we bijvoorbeeld door je eigen gewicht in kazen op de Ookmaarse kaasmarkt te kunnen tillen. Je kunt zelf de Oosterscheldekering sluiten. Je kunt zelf containers laten in de haven van Rotterdam. Um, je dus je mag ook aan dingen zitten, want ik kan me herinneren als kind dat ik dat zo jammer vond dat ik het niet aan mocht raken. Ja, ja, dat klopt. We hebben heel groot op de gevel nu ook staan. In Madurodam mag je nu ook je handen gebruiken. Uh, en ik heb ook dertig uh, mensen die uh, maquettes bouwen en maquettes decoreren. En het onderscheid tussen wat je wel mag aanraken en niet mag aanraken, dat hebben we nog niet heel duidelijk gemarkeerd. Oh, oh Dus iedereen zit overal aan. Precies. Dus we zien ook uh, jongetjes en meisjes van een jaar of zeven vrolijk met onze autootjes uh, door Oei. het park heen ja. ja. En we zagen laatst Chinezen op vliegtuigen zitten. En toen dachten we, nou, misschien <laughs> moeten we daar toch nog. Het was klein. een beetje duur op deze manier. Een, een klein onderscheid gaan en... maken. Ja, ja maar. Uh... het leuk te vinden. <laughs> ja, ja. Fik, Ben jij er wel eens geweest? Jazeker. In de jaren vijftig. In de jaren vijftig? Ja, schoolreis? Nee, met mijn ouders. Met je ouders. Ja. Wat, Op kan de je, fiets. wat kan je ervan herinneren? Nou, ik kan me inderdaad herinneren. Wat de heer Van Dijk zegt, de maquettes en dergelijke. En als kind vond ik dat heel mooi. Maar ik kom ook nog wel graag in musea. En ik kan ook nog. Je kan je beheersen. Zonder dat ik er aankom, <laughs> kan ik ook nog best kijken. Maar ik begrijp, dus prachtig als je de Oosterschelde kering kan openen en en en dat soort eh, zaken. Dus. Ik denk dat het alleen maar goed is. Ja, meneer Vader, u, u bent er ook wel eens geweest? Oh ja, ook re recentelijk uh, nog uh, worden regelmatig conferenties uh, belegd in uh, Madurodam. Nou, het is buitengewoon aantrekkelijk om dan tussen de middag even met een paar collega's... ...daar doorheen te wandelen en ook even aan die sluizen te morrelen, zou ik maar zeggen. Dat uh, spreekt ja. u ook al aan, oh, zeker. ook al bent u geen kind meer. Uh, meneer Van Dijk, uh, het is dus lang een beetje kwakkelend geweest. En nu bent u aan het roer gekomen. Wat, wat heeft u nou gezien wat uw voorgangers niet gezien hebben? Nou ja, dat was het tweede waar ik een beetje zenuwachtig van werd. <laughs> van, alsof ik uh, Madurodam uit de slop uh, nou, is heb getrokken. is toch nee, ik denk dat er staat een organisatie die. Wij zijn ook jarig dit jaar, we bestaan 60 jaar. En uh, waar ik heel erg in geloof is dat uh, je moet proberen om eruit te halen wat erin zit. En in het geval van het Duurdam was dat uh, 60 jaar vakmanschap. Enorm veel trots op wat daar stond. Uh, en de sleutel was eigenlijk: van... jongens, laten we weer eens gewoon gaan praten met, met bezoekers. En vooral ook met de mensen die ons niet meer bezoeken. En daar kwamen we eigenlijk twee dingen uit. Eén, uh, geef ons wat te doen. En twee. Als ik door Madurodam loop, voel ik me stiekem een klein beetje trots op wat Nederland heeft gepresteerd. Mm. En zeg maar die verhalen van Nederland. En dan met name verhalen over unieke fenomenen. en dingen waar we een beetje trots van worden. Zoals? Uh, nou ja, dat gaat uh, letterlijk van uh, de Gouden Bocht in Amsterdam. tot het Rietveld-Schreuderhuis. tot de Beemsterpolder. Maar ook uh, onze eigen George Maduro, onze naamgever. Echt een fantastisch helder verhaal. En die verhalen brengen we tot leven. En dat, uh, dat vinden mensen leuk dat er ook letterlijk wat verhalen nu worden verteld. in plaats van alleen maar kijken naar, naar dode objecten. Ja. Maar eigenlijk bent u dus een beetje het Nationaal Historisch Museum geworden dan, wat er nooit is gekomen. Ja, dat is wel aardig. Dat, uh, we hebben die discussie natuurlijk ook aan de zijlijn gevolgd. En het was een museum zonder objecten. En wij dachten altijd, nou ja, die objecten die hier? Ja. Ja, En uh, vervolgens Heeft u uh, zich nooit gemengd in die discussie toen? Nee, nee, daar hebben we ons nooit in uh, gemengd. Ik weet niet, uh, dat is destijds uh, aan ons huisje voorbij gegaan. Heeft u wel stiekem de champagnekurk laten knallen toen het misging? Nee, nee, nee, want wij waren, wij waren echt heel druk met onszelf bezig in die fase. Maar Ui, dag, had. Ui, u dacht misschien wel van, nou mooi, dan doen wij het gewoon. Nou ja, wat het leuke is dat uh, toen we gingen kijken welke verhalen willen we vertellen... hebben we drie bronnen gebruikt uh, door historische kanon... de waterkanon en de unesco Werelderfgoedlijst. En we dachten, als we die bronnen nou gebruiken... dan komen we in ieder geval op een punt dat we kunnen zeggen... nou, de echte grote verhalen van Nederland, die hebben we. Dus uh, ja, en we hebben de, de gedachten van uh, de mannen achter het uh, historisch museum... Uh, dingen virtualiseren, uh, dingen zeg maar ook via ja, nieuwe media... Uh, toegankelijk maken, die, uh, ja, die hebben we in stilte hebben we die, uh, doorgevoerd. Uh, en, dat, ja, en dat staat er nu allemaal. Eigenlijk ah, is het er ook klaar. U dat dat ja, heeft ja. ook enorm veel uh, bezoekers gekregen. Ik las in de krant dat u afgelopen weekend... of de, de, in, de, in de meivakantie enorm veel... Bezoekers heeft er meer dan 10.000? Ja, ja, ja wel. hadden zeg maar, op dinsdag en woensdag hadden we uh, 8.500 bezoekers. Dat was sinds 2001, was het niet meer zo druk geweest. En uh, ja, dat betekende voor ons dat we hadden 83% meer bezoekers dan de vorige mei vakantie. Zo. Okay. Dus uh, behalve zweet op het voorhoofd en rode koontjes bij de bezoekers, uh, ook ja, bij, bij, bij ja. onze eigen medewerkers ook. Ja, We hebben echt gerend, maar ja, we vonden het hartstikke leuk. Maar dan willen we ook heel graag de geschiedenis in onze hand kunnen zetten. Kan dat ook bij u? Want als je alles mag doen, dan moet je dat ook met de historie kunnen doen. Ja, uh, interessant. Nou ja, wat we doen is uh, co-creatie. Dat is natuurlijk ook een enorm modern woord. Uh, uh, co-creatie? Uh, nee, uh, co-samen oh, creëren. Uh, <laughs> ja, we zijn enorm druk aan het nadenken over hoe we... Nou, we hebben de afgelopen 60 jaar heel erg veel zelf gebouwd. En we vinden het heel erg leuk om de komende jaren te kijken... hoe kunnen we nou in een dialoog met Nederland uh, grote ideeën voor dat kleine stadje gaan, gaan vertalen. En uh, ja, schrijf je eigen verhalen. Hm. Uh... Thijs, jij denkt aan bijvoorbeeld kabinetten die niet plaatsvinden? Ja, of dat je of gewoon een leiderschapswissel kan doorvoeren... als je dat nodig vindt. <lacht> uh, of je vader ja. voetbalwedstrijden anders zou kunnen beïnvloeden? Mag ook, maar als <lacht> ja. je, als je de, de, de, de oude Scheldekering... ja, dat kan maar me niet veel nog schelen. Maar je nog, nog ruimte genoeg om uit te breiden op nog... Uh, nou, uh, we, we liggen op echt een prachtige plek in Scheveningen. Overigens, als je ooit een miniatuurstad begint, begin hem niet in Scheveningen. Want uh, zout, zand, water en uh, wind ja. helpen niet ja. om de boel aan de gang te houden. Het is dat Hollands. Ja, ja. Dat is wel, het is wel gezellig Hollands. Maar uh, nee, wat we nu hebben gedaan, is we hebben een enorm stuk van uh, Madurodam afgegraven. Waardoor we echt uh, heel veel vierkante meters hebben gewonnen. Dan hebben we nog zo'n berg liggen, die kunnen we ook nog een keer afgraven. Maar dan staan we op een gegeven moment we wel letterlijk... Uh, we ja, ja. En hoe kom je nou terecht in Madurodam? Is het ook zo dat bedrijven kunnen betalen om, om geplaatst te worden bij u? Of hoe hoe gaat dat? Nou Dit keer hebben we voornamelijk zelf uh, gekeken... naar welke verhalen willen wij toevoegen. En die zijn we dan ook uh, gaan, uh, gaan vertalen naar, naar interacties en, en, uh, en verhalen. Maar de, uh, de schorsteen moet ook roken? Ja, dat klopt. Maar uh, dat doen we toch vooral via uh, entreekaartjes. En uh, soms zoeken we wel een, uh, een partij daarbij. We hebben bijvoorbeeld de derde economische motor van Nederland... of een van de drie economische motoren, Flora Holland... Die hebben we betrokken bij Madurodam. Nou, die hebben het enorme veilingcomplex hebben neergezet. Dat is leuk, maar het is ook een prachtig verhaal. 45 miljoen bloemen per dag... Hmm. Gaan er in Nederland, uh... Maar stel dat een groot verzekeringsbedrijf belt en zegt... Uh, nou ja, we willen wel wat betalen... maar dan willen we ons hoofdkantoor graag terugzien in Madumo, ja. Dan Kan dat dan? Nou Ja, dat hebben we al. Oh, staat, dat heeft wel. Ja, de Delft Support <laughs> van Nationaal Nederland. Oh, ja. staat, dus bent, uh... er valt wel iets te... Maar te... is dat betaald, ja? Uh, daar is in het verleden voor betaald. En ja, gebeurt ja. dat ja. nog? Nou ja, dat gebeurt nog wel, maar we, we zitten daar... Uh, in op een manier van als wij het verhaal graag willen vertellen... dan kijken we of we daarin samen kunnen werken. Uh, maar je moet met sponsoring altijd een beetje uitkijken. dat Het moet wel leuk blijven voor mensen om naar te kijken. Die willen ja. niet naar een... Uh, nee, ja. Maar u moet, u moet ook wel de boel draaiende houden. En dat zal ook niet meevallen, denk ik. Nou ja, als er maar uh, zoveel mensen komen als de afgelopen meivakantie... Oh, ja. en uh, ze eten allemaal een uh, broodje kroket... Uh, en uh, ze drinken een kopje koffie, dan, uh, dan komt het dan helemaal goed. Dan is het goed. geen probleem. Maar ja, krijgt, u, dan... krijgt u ook overheidssubsidie? Nee, wij uh, doen het al uh, 60 jaar zelf. En uh, sterker nog, de opbrengst van Meduodam uh, gaan naar goede doelen... Voor, voor kinderen en jongeren. Uh, en dat hebben we de afgelopen 59 jaar... Uh, ja, hebben we dat in ruime mate kunnen doen. Maar zit, maar zit u wel eens op het randje dat u denkt van... ja, eigenlijk wil ik dit niet, maar ja, ik heb wel het geld nodig? Uh, ik kan me voorstellen dat het spannende momenten oplevert bij uzelf... De, dat snijvlak van ja, commercieel ja. en uh, aantrekkelijk voor bezoekers. Uh, nou nee, we hebben daar eigenlijk toch, omdat we te weinig tijd hadden... want uiteindelijk als je met bedrijf gaat zitten, moet je veel tijd hebben. We hebben in vijf maanden het park verbouwd. In tien maanden hebben we alle plannen gemaakt. Uh, en vaak zijn die aanlooptijden met, uh, met bedrijven hmm. veel te lang. Dus we hebben, maar, het, uh, we hebben het zelf gedaan. Maar het zou kunnen, nu die bedrijven horen van het gaat weer goed... dat de mensen het contact met, met u op gaan nemen en denken... nou, we willen er ook wel in. Ja, maar ze zijn van harte wel. Ja, dat zal <laughs> ja. wel bellen maar altijd. Ja, uiteraard, ja. precies. Dit is de dag op Radio 1. What is the weather in Cincinnati? And what is the time in Tokyo? Who is this little child's daddy? And who the hell here needs to know? Why do memories of you linger? When I'm trying to reach my goal. And why must I move my fingers to the music in my soul? I don't know. And I don't have to know. When here I go. naar welk jaar reizen wij dit keer? 1966. Wat gebeurde er toen? In de zomer van 1966 was de finale tussen Engeland en Duitsland. En dat was een bijzondere, spannende finale... want in de laatste minuut van de wedstrijd maakten de Duitsers gelijk... en toen was er een verlenging nodig. En toen na tien minuten in de verlenging gebeurt het volgende. De Engelsman Hurst schiet een bal tegen de lat... En die bal die daalt recht naar beneden. Scheidsrechterdienst kijkt naar de grensrechter. de Rus Bakramov. Eh, of Azerbeidzjan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval Bakramov. En die grensrechter die aarzelt eerst ook. En beslist dan doelpunt. Die Duitsers gedragen zich buitengewoon correct. Ze protesteren wel, maar binnen de grenzen van alles... Het doelpunt wordt toegekend. En Engeland wint, want die Duitsers gaan massaal in de aanval. En uit één uitval scoort meneer Hurst 4-2. En dat was dus ja, de beslissing van het wereldkampioenschap, door een doelpunt... waar men later in Oxford heeft geprobeerd om na te gaan... of dat nou een echt doelpunt was. En wat bleek, men kwam er niet achter... maar scheidsrechter Bakramov, grensrechter Bakramov... besloot dat het wel een doelpunt was. Ja, zullen we luisteren naar een fragment uit die wedstrijd? His ball running himself down. Yes. No. No. lines linesman says no. The linesman says no. It's a goal. Ja, daar worden we dus niet veel wijzer van. Ja, dan heeft die man een, verantwoording op zich genomen, een verantwoordelijkheid op zich genomen... door het eigenlijk niet te weten... Ja. en dus in een split second een beslissing te nemen. Maar ja, het is maar een spelletje. Ja, het is een spelletje, maar wel een spelletje... met hele grote belangen tegenwoordig. En, Toen nog niet, misschien of wel? Ja, ook in 1966 al, want er waren het ook allemaal profs. Maar niet zoals dat nu geweest is. Want nu, nee. met dat EK voor de deur staat natuurlijk... de commercie en alles staat weer op tilt. Ja, jij zei net, we weten het nog steeds niet. Nee, we weten het niet. We hebben in Oxford hebben ze geprobeerd... met proeven om te kijken of de bal helemaal over de doellijn was geweest... en ze kwamen er niet uit. Nee, dus ja, wat had de scheidsrechter dan moeten doen? Ook al had hij technische hulpmiddelen ja, gehad... Dat, dat is dus het grote dilemma. En nu kan het makkelijk worden, want nu heeft men... de technische hulpmiddelen door een camera op de doellijn te zetten. En die kan het heel precies zien. En die kan het precies uh, zien, zoals je dat ook bij tennis hebt. Dan heb je dat Hawkeye. En dan kun je dus precies zien uh, wat er gebeurt. En dan zie je ook dat sommige... Tennissers een ongelooflijk scherp oog hebben. Dus Federer, die bijna altijd juist heeft. En een enkele keer zit hij er ook naast. Dus dat kan ook, maar dat hockey dat ziet het dus echt. En ja. ik denk dat dat bij het voetballen ook moet gebeuren. Je ja. hebt het over 66. Is het vaker voorgekomen ja, dat het, het is... zo omstreden was? En nog twee jaar geleden is het nog voorgekomen bij het WK. Toen was de wedstrijd uh, Engeland-Duitsland. En toen scoorde de... Uh, Engels. Nee, de Duitsers scoorden een doelpunt. En dat werd afgekeurd. En daar kon je gewoon van zien met de camera dat hij 50 tot 60 meter achter de centimeter, achter de doellijn was. Oh ja. Met andere woorden, iedere camera had dat geregistreerd. Alleen de scheidsrechter dat... zag het niet. En de scheidsrechter en die grensrechter zagen het niet. En was dat dan historische gerechtigheid? Ja, dat wordt beweerd. Dat was een doelpunt <laughs> van meneer Lampert. Uh... Ja. En ja, dat werd niet toegekend. Nee, nee, nee. Jij zegt, we moeten het gaan doen. We moeten die middelen erbij gaan halen. Ja, dat vind ik wel. En dat is ook al in brede kring is dat al geuit. Maar in de FIFA is dat jarenlang is dat geblokkeerd. Daar zit een meneer Blatter, die zit daar al jarenlang. En die wordt er door vele mensen niet gepruimd, wordt gezien... als een soort mafioze figuur die met, met steun van allerlei... onontwikkelde voetballanden aan het wind blijft. Is die het of wordt hij alleen zo gezien? Ja, dat is, ik, ik ben natuurlijk niet in de kringen van de, van de, uh, van de FIFA uh, ingevoerd. Maar nee. wat ik daar natuurlijk over lees... En, en wat onze grote sportanalytici daarvan zeggen... is dat geen figuur die daar betrouwbare dingen nee. over doet. En die houdt het tegen? Ja, nu, na die, die grote blamage in 2012... nu wil die dat hij dat bij het die, WK ja. in 2014, in Brazilië... dat er dan dus camera's komen. Oké, okay. dus hij is om. En Hij is om, en meer mensen zijn om... Maar het probleem zit natuurlijk veel dieper. Het gaat niet alleen om het doelpunt. Het gaat ook om de schwalbes. Ik bedoel, een scheidsrechter kan bijna niet meer nee. uh, het gewoon zien. Een schwalbe is als je je laat vallen terwijl je eigenlijk niet geraakt hij wordt. Hij niet en geraakt. daardoor een of een trap krijgt. Het is een trieste zo'n man. Als hij in een bepaalde lijn staat... Dan kan hij er niks aan doen. Niks aan doen. Nee. Vorig jaar had je scheidsrechter Kevin Blom. En die schuurde, stuurde twee keer in het seizoen meneer Swinkels van Willem II uit het veld. En het was twee keer onterecht. Twee keer wegens vermeend Hens ja. En twee keer onterecht. Maar als je ziet waar hij stond, dan leek het net of het zo was. Maar met de camera's kun je dat anders zien. Dus daarom ben ik voor technische hulp. Maar waarom heeft het dan zo lang geduurd? Als het in andere sporten, zoals tennis, waar je het beschreven... al veel langer wel bestaat, wat is het nou tegen? Ja, er is ook niks op tegen. Maar men is bang dat je dan het spel onderbreekt. Dat je de vaart uit het spel haalt. Want op het moment dat het hok ook niet echt helemaal uitkomt... je krijgt een verhitte discussie... Ja, dan wordt het nog, nog erger. Dus er is best wel iets... Tegen in te brengen dat het spel niet iedere keer onderbroken mag worden. Misschien moet je doen zoals met tennis, dat je twee keer een soort hawkeye mag aanvragen, maar, ja. of dat de scheidsrechter direct. In zijn oortje krijgt van de man aan de camera hier uh, moet ingegrepen worden. Als hij het al meteen kan zien. Als hij het al meteen kan zien. Ja, de trainer van, van Twente nog... die liep pas een keer weg van het veld om naar de herhaling te gaan ja, kijken. Dat vond ik kijken... schandalig. schandalig. Dat vond ik schandalig. Dat moet hij niet doen. Nou, Misschien had hij het niet goed gezien. Die, die McLaren, dat mocht, hij, dat mocht hij niet doen. De scheidsrechter beslist dan. En om dan veel misbaar te gaan maken, dat vind ik als. Hij als maakte train... geen misbaar. Hij ging kijken. En ik kwam ja. de conclusie dat de scheidsrechter gelijk Ja, goed. Maar als die <laughs> scheidsrechter ongelijk had gehad, wat had hij dan gedaan? Dan was hij boos geworden, denk <laughs> dan ik. Was hij boos. Dus ik vind. Ja, maar daarom is het goed dat Twente het niet gehaald heeft. Nee, nou zo. Hoe maar, er worden hier een paar kleine afrekeningen gedaan hier aan tafel. Verdwijnt ook niet een beetje de charme? Nou ja, dat kan. Zoals dat ook natuurlijk. Het voetbal verandert. Uh, denk maar door het aan het kunstgras. Dat al die voetballers dat die helemaal niet blij zijn met dat kunstgras. En, en, en als er nu weer een nieuwe ploeg bij komt met het kunstgras. Ja, dat, dat, dat is niet leuk. Het spel moet gespeeld worden ja. op het echte gras. Maar ja, de tijden gaan snel. En bij hockey is het ook gebeurd, gras. Maar het is toch ook een, een deel van de lol... dat je als supporter je ja. kan opwinden over de scheidsrechter? Ja, dat... Ja. Dat is ook. Uh... Maar dat kan je toch ook nog wel bij techniek. Nou, nou, als, als, dan is het misdaad nee, dan, het... dan word je nooit meer boos op de scheidsrechter. Dat is voor de scheidsrechter wel fijn. Maar ja, misschien. dat is het punt. De belangen zijn zo groot. Ik kom zelf uit de waterpolo En ik weet dan ze een bal wel eens op de doellijn. Ja, dat is nog lastiger het, te zien. Dat was het nog lastiger te zien. Want dan gingen, op die golfjes gingen door. Dus het bleef altijd een buitengewoon moeilijk probleem. Ja, meneer Van Dijk, u zat ja te knikken toen u zei: Ik vind het ook wel leuk om op de scheidsrechter te schelden. <laughs> ja, ik zat te denken: stel nou dat je nou nooit meer een interview na afloop hoort met de woorden: We zijn bestolen. Zou het jammer zijn? <laughs> ja. Ja, want dat, dat is nostalgie. Dat, dat ja. hoort erbij. Ja, ja vanuit Madurodam gedacht. houden van Madurodam. Leger <laughs> en zijn heils waarschijnlijk nog veel meer. Ja, dat ja, hoort, hoort er zeker bij. Alleen we leren toch wel door de, door de hulpmiddelen die we... Zo gaandeweg de historie ons hebben eigen gemaakt. Dat moet, dat, ik denk, dat moet je ook niet aan de kant leggen. Is, ik ben het eens met uh, Vic Meijer. Van, we hebben de middelen en het kan daardoor beter worden. Nou, ja. doen. Maar en waarom het, dan? Ja, maar als, ja. ja nee, nee, als je in Amerika uh, ben een keer naar een ijshockeywedstrijd kijkt... is ook de hele tijd te wachten tot ze klaar waren met naar de tv kijken. Ja. Dat, dus dat op een gegeven moment dan... Ja, de, de vibe verdwijnt ook ja, uit het stadion. Bij rugby heb je dat ook. He, daar wordt, even de, de, dan wordt er gewacht. Ja. Maar die rugbyers hebben altijd nog een soort ethos van... je moet wachten tot die scheidsrechter... Dat ja, die zijn vlieg. veel netter dan voetbal, ja, toch? veel netter. Ja. Ze slaan ook harder, dus daarnaast, <laughs> ja. zijn, daarnaast zijn ze netter. Dat is maar, dan een vorm van compensatie. Ja, maar ah. ik denk dat bij het voetbal moet er toch ook een modus te vinden zijn... dat dat goed komt. Maar dan moet je eigenlijk een heel nieuw reglement maken. Nou ja, daarom zijn ze ook zo terughoudend daarin. Maar ze hadden al veel eerder proefnemingen kunnen doen. Misschien op lager niveau. Ja. jij zegt de, de kogel is door de kerk. Uh, waarom dan bij het komende EK nog niet? Ja. Vraag het aan meneer uh, Platini, de voorzitter van UEFA... Oh, dat is weer een andere club natuurlijk ja, en die, en die dat Ja, die wil opvolger worden van Blatter bij de FIFA. En als, als eh, Blatter als Bobo, in 2015 ja. weggaat, dus die moet hem vriend houden. Ja, ja dus, maar het komende EK hebben we dat nog niet, bij het komende WK 2014... Ja. Dus het komende EK kunnen wij nog op scheidsrechters... Speciaal voor meneer Van Dijk, nog één keer, nog één ja, keer. met alles erop en eraan. Precies, met natte haartjes en een pyjamaatje op de bank. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Oh ja, dat moet dan ook weer. Ik weet ja. niet of we dat ja. nog willen. Nou goed. Goed, we gaan uh, naar onze dichter, en dat is vandaag Paul Borch, Even Paul, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ben is in Madurodam geweest? Uh, ja, Kijk. daar uh, ben ik uh, lang geleden geweest... En, uh... Daar gaat mijn gedicht dan ook nou, over. Okay. ga graag naar je luisteren. In Maduro dan. Hoe Luttel is toch de Nederlandse stam. Met zijn benauwdheid die soms lijkt te worgen. Zo was het gezin dat deze morgen voor een dagje naar de Hofstad kwam. Hij liep daar alleen. Zijn knuisjes klam. Zo net nog door warme handen geborgen. Een kleine man met al grote zorgen. Hopeloos verdwaald in... Madurodam. Kindergehuil klinkt door been en merg, waardoor elk laagje volwassen smelt. In de reus schuilt nog altijd de dwerg. Maar gelukkig, al snel gerustgesteld, hier zijn de dingen meestal niet zo erg. De moeder van Henkie heeft zich al gemeld. Dankjewel, Paul Borgreven. Joost van Dijk, past bij Madurodam? Nou, wat wel aardig is, we hebben een muur... en daar hebben we een gedicht over Madure Dam opgezet. En dat heet Meet in Madure De kroketten in het restaurant zijn aan de kleine kant. <lacht> Dit is een wat langer gedicht, maar ik ga kijken of Kijk we, of we nog, of een, nog een plekje hebben. Goed, wij zetten het gedicht op de website. Dit is de dag, nu. Goed, hartelijk dank, Cornel Vader van het Leer des Heils... Joris van Dijk van Madure Dam en Fik Meijer. Fik, op Twitter wordt nog gezegd dat Federer het juist altijd mis heeft. Daar ben ik het niet mee eens. Ja, maar dat is een feit. Ik bedoel, het is, of, het is of zo of niet zo. Dat zouden we moeten uitzoeken. We gaan het uitzoeken. Dankjewel dat je er was. Vier agenten begeleiden mijn moeder naar buiten. En twee agenten namen mij en mijn broertje mee naar de buurvrouw. En hoor je niks van je moeder zes weken. Shalina werd als kind aan haar lot overgelaten toen haar moeder in de gevangenis terecht kwam. Humanitas begint morgen met het aanbieden van maatjes voor bajeskinderen, zoals Shalina. Straks het verhaal van Shalina en gemotiveerde vrijwilligers. Dat allemaal na het nieuws van drie uur. We zijn zometeen graag bij u terug. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Het laatste nieuws. Ik beloof u, wij gaan er een mooi feestje van maken. Nou, ik vond het weinig inspirerend. En nou, hoort u mij? De grote visie heb ik niet voorbij, hoe komen En in de derde plaats? Ja, ik vond het een beetje tam. Bent u er allemaal nog? Deze doet het zomaar. Goedenavond, Rotterdam. Ja, we doen het toch zo. Misschien moet de spirit er nog een beetje in komen. De lijsttrekker behoort het echte CDA-verhaal te vertellen. Ja, jij hebt ze leren kennen nu, hè? En we zijn er klaar voor. Radio 1. Betrouwbaar. Zeer betrouwbaar. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl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 Kijk op Spreek.nl. Dat is Spreek.nl. Van Pieter Vrijters. Master the Cloud met HP en Datron. Ga naar Datron.nl. Dit is Radio 1.